Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de explosie in een portiekflat in Den Haag is in elk geval één doden gevallen. Dat zei burgemeester Van Zanen in een persconferentie. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. Over hun overlevingskansen was Van Zanen somber. Hij zei rekening te houden met het zwartste scenario. Bij de ingestorte flat in de wijk Maria Hoeve zijn graafmachines bezig met puinruimen... Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team... staan klaar om te gaan zoeken naar slachtoffers. Maar het kan nog uren duren voor het veilig genoeg is, zegt de veiligheidsregio. De politie zoekt intussen naar een auto... die kort na de explosie op hoge snelheid zou zijn weggereden. In Syrië naderen rebellen van HTS naar eigen zeggen de hoofdstad Damascus. Ze zouden op 20 kilometer afstand zijn. Ondertussen proberen regeringstroepen hun posities rond de cruciale stad Homs in het westen te versterken. Als die stad wordt ingenomen snijden de rebellen de weg af tussen Damascus en de kustregio waar president Assad breed wordt gesteund. Homs is na Damascus de belangrijkste stad waar Assad nog aan de macht is. Er wordt volop omgevochten. Het Syrische leger voert er luchtaanvallen uit. Een meubelmaker uit Oegstgeest daagde de gemeente voor de rechter... vanwege het fotobehang in een zaal van het gemeentehuis. De gemeente gebruikte daarvoor een foto van een onderzetter... in de vorm van een Oegstgeester dakpan. De meubelmaker heeft zowel de onderzetter als de foto gemaakt. Hij wil nu een schadevergoeding afdwingen. De gemeente zegt ervan te zijn uitgegaan dat de afbeelding rechtervrij was. Ze boden hem een vergoeding aan van 100 euro, maar die wees hij af. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is ongeveer 10 graden en daarbij waait het flink. Aan zee is de zuidenwind krachtig tot hard. Vanavond en vannacht vrijwel overal kans op regen. Morgen grotendeels droog, maar wel bewolkt. En het wordt rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 forget about En aan het eind van het jaar, dan weet je het zeker, hè, dan komt de top 2000 er weer aan. Bij onze collega's van Radio 2, van de NPO Radio 2. En uh, ja, deze plaat, de Piano Man van Billy Joel, staat uh, daarin uh, elk jaar hoog genoteerd, Gewoon een uh, top 10 notering van uh, deze gouden oude single die we ook even voor je draaiden. Straks gaan we het hebben over de Abu Dhabi kwalificatie en uh, wie er op pole Position uh, morgen start. Dat hoor je zo meteen in het verhaal met Randall Lawson in de Pits Reports. Verder hebben we uiteraard alles wat verder ter tafel komt... houden we de laatste nieuwtjes voor je in de gaten. En ja, helaas, of, nou ja, heel snel nieuws natuurlijk vanuit Den Haag... waar één iemand is overleden bij het instorten van de portiekflat na een explosie daar. En we hoorden ze juist in de persconferentie hoe dat op dit moment is met drie... Uh, mensen in het uh, ziekenhuis en één uh, dode dus en een grote zoekactie nog uh, of er uh, meer vermisten zijn en uh, meer slachtoffers mocht daar meer nieuws over zijn dan houden we je uiteraard uh, in, uh, op de hoogte zo is het en uh, we gaan uh, nog uh, twee nee, één plaat draaien en dan gaan we naar Rendel toe of uh, zullen we voetbal pakken? nee, we gaan voetbal pakken De The, the Nuts and uh, Don't Leave Me This Way. Nou ja, we hebben net uh, Piet Pijper verlaten toen het uh, einde van uh, de eerste helft was. Maar we zitten inmiddels in de tweede helft, hè, Piet? Nogmaals, uh, het, goeiemiddag. Goedemiddag, We zitten in de tweede helft. We zitten nu in de 55 ste minuut. En uh, inmiddels uh, we zijn ongewijzigd uh, begonnen. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, de is wel uh, sterk uit de kleedkamer gekomen. Een paar aanvallen en... Uh, onze keeper heeft zich onderscheiden bij Mika Bloem, die heeft al wat mooie scheeps gedaan. Dus de stand is nog steeds uh, 1-0, nog nou, 55 minuten. En ik hoop uh, ik, ook de groeten doen aan onze vriend Jaap Koper, want Jaap die uh, zit natuurlijk altijd op het bankje tegenover mij in het uh, talut. Maar Jaap die had vandaag andere dingen te doen, of het was te donker met de regen, weet ik niet. Maar Jaap luistert mee en uh, maakt hier zijn beslag uit mensen onze ervaringen. Zijn ja, dat ervaringen. zei hij al. Wanneer ga je Piet weer bellen en zo, ik uh, op een gegeven moment. Ja. Die verdient zijn geld heel makkelijk zo bij die zon. Ja, ja, ja, precies. Wij doen het verkeerd, denk ik, Piet. Nee, hey, maar, oh, nee, leuk. Nee, je had me helemaal ingelicht, hoor, Jaap. Nee, helemaal van, helemaal uh... goed, helemaal goed. Het, is heel erg, het gaat heel erg hard regenen. Het is één watergordijn, voor ons is ons ontspeeld. Maar nogmaals, we komen terug als er wat te melden is, goed? Zeker doen we, het, dankjewel, ja. hè, voor dit moment. Ja, ja, ja, Oké, okay, nog steeds 1-0, ook aan het begin van de, de tweede helft. Mocht er veranderingen komen, dan horen we het van Piet Pijper... die vandaag de wedstrijd volgens volgt. En hier is Maroon 5.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 ...op uh, de radio met uh, Memories. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, ja, ja, ik kijk op de klok voor mij en ...dan zie ik dat het uh, kwart over vier geweest is. En ja. temperatuur momenteel in uh, Abu Dhabi, uh, Randall. 28 graden. Dat is Wat het nou net je? niet bij ons, hè? 28 Wat graden. Wat doen we hier? Wat doen we hier? Ja, ah, nou ja, ik vraag hem <laughs> ook af. Goedemiddag, uh, Randall. Goedemiddag. Zo, ja, daar zijn hè? we weer. Met de Pit Report en net de kwalificatie daar... ...uit uh, Abu ja. Dhabi gehad natuurlijk. Ja, het ja, was, was spannend, of niet soms? Ja, zeker. En, verras en verrassend met een paar dingen. Heel, ver, heel verrassend. Ja, wie is het ons... haasje, hè? Wie is het ja, haasje? Wie is het haasje? Waar komen die opeens vandaan? Ja. Roekenberg uh, ook heel erg glimlach aan de afloop. En, uh, maar gewoon, ja, het zit zo dicht op elkaar. Hè. Ja, uh, je, Max even niet. Die zat er toch wel een stukje vandaan. Uh, want tegenwoordig, jongens, drie 10 Dus tegenwoordig wel heel wel. Ja, ja, het zit zo dicht <laughs> en, bij elkaar. Ja, het gaat helemaal nergens over. Dus uh, ja, wat een... Uh, ik denk een, uh, een leuke wedstrijd volgend jaar. Moe, uh, dus uh, we gaan het wel zien. Dat wordt, uh, ik denk dat het serieus uh, uh, goed gaat worden. Zeker. En Max moet wel zijn kopje erbij houden. Ook uh, ondanks dat hij vader wordt natuurlijk. Ja, maar je hebt het nu wel gelijk gezien. Hè? Als je vader wordt, en uh, hij is nog geen papa. Ja, hij is wel een beetje bonus-papa. Hij is hij. Maar als je vader wordt, uh, word je gelijk langzamer. Dat is ja, ja, dan, zo. ja, ja. Moe, dan ga je toch nadenken. Er zit zo'n uh, zo bordje op je auto van Denk aan mij. Dat zou nou nog een dikke buik zijn van, uh, van Kelly. Maar Denk aan mij krijg je dan op je stuur te zitten. Ja, en dan ga je daar word je niet zelf van Nee, nee dat, is, ja. dat is net zoals uh, inderdaad de beëindiging van de Formule 1 uh, na 2026 in Zandvoort uh, natuurlijk. Ja, en daar, we het, ja. daar heb ik het net met Benna ook over gehad. Van ja, de kans is er natuurlijk wel aanwezig. Dat Max op een gegeven moment na 2026 zegt van uh, joh, ik uh, heb geld genoeg, dus ik ga zwemmen in het geld. En gewoon lekker af en toe uh, dingen doen die ik leuk vind. En uh, lekker met mijn kinderen uh, en, uh, en mijn vrouw uh, gewoon ja, lekker verder leven. Aan kant wel ben ik het mee eens. Enerzijds ene kant wel. Andere kant. Kijk, uh, de centjes hoeft hij het niet meer voor te doen. Zo simpel. Maar een racer blijft altijd een. En uh, als je eenmaal die snelheid geproefd uh, hebt, dan wil je toch uiteindelijk wel weer die snelheid proeven. Ik zie Max niet tot zijn veertigste in de Formule 1 blijven. Dat zie ik absoluut niet gebeuren. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere race-series uh, zoals in feite het wekken. Hè. Gewoon het and uh, Endurance Championship. Wat tegenwoordig ook met die hypercars rijdt. En die gaan ook serieus hard. Uh, ja, die willen heel graag die Formule 1-cours hebben. Omdat die er gewoon de technische know-how hebben. En ook de snelheid in hun aderen. Uh, Max gaat het misschien, als hij uit de Formule 1 stapt, anders doen. Maar ...blijft hij voorlopig wel, hoor. Die, dat, dat zit gewoon... ...dat zit in die bloedvaatjes. Dat, dat, dat, dat, dat moet eruit. Dat moet eruit. Dan moet je blijven, blijven rijden. Ja, zeker. Dus, maar uh, je hebt natuurlijk ook dat uh, simrace... ...wat hij uh, doet. Ja, bij simrace heb ik... ...weet je, het is tegenwoordig heel erg... Uh, ...ik heb daar helemaal niks mee. Achter een stoeltje. Je kan crashen, dan kan je de baan weer op. Nee, jongens. Uh, het gebeurt op de baan. Maar vergeet je niet... ...dat Max natuurlijk buiten uh, Formule 1... Uh, ...met zijn eigen team... Uh, ...met uh, allemaal Porsches en andere dikke die auto's... ...ook uh, regelmatig een circuit afhuurt... Nou, ook lekker aan het gummen zijn en met vrienden. Dus die jongen zitten heel veel op de racebaan. Ja, Maxi houdt er helemaal gek van, uh, van sim racen. Ja, ik, ik heb een paar keer zo'n ding gezeten. Ik word er kortsmisselijk van. Gaan we niet meer doen. Nee, ah. nee, hè, nee. Gewoon echt, uh, echt uh, de burnt rubber uh, om je ja, oren. Uh. Ik, ik moet het ruiken. Ik moet die motor ruiken. Ik moet die motor horen. En, en, als, ik, en als ik dan eraf vlieg en de banden stapelen. Ja, dan weet ik ook gewoon dat het geld kost klaar. En dat je niet op een knopje hebt te drukken. Ja, ja, ja, nou ja, zo is het ook. En uh, ja, maar voor de mensen die nou luisteren en denken van... ja, wat is nou de, de, de stand dan van de kwalificatie... Nou ja, Norris hè op uh, P1, Lennon Paul en Piastri uh, tweed, wat dat was dat, twee erachter net of zo. Ja, en, uh, ja klopt. En dan Carlos uh, Sainz, Hulkenberg, Max en dan Pierre Gasly toch wel weer alpien verrassend hoor. Ongelooflijk. P die, ging, die, die ging het hele weekend ook niet lekker, zitten er toch weer bij. Ja. Nou, dan hebben we onze, onze ik, ik heb uh, Oscar voor de beste actrice in een bijrol gegeven George Russell natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, die, uh, die, uh, die mag van de zevende plek. Maar jongens, wat vonden je dan eventjes met gewoon Hamilton eruit hè, in de eerste zes. Ja, en die baalde echt, hè? En die baalde, verschrikkelijk. Dat zag je en alles. En Alonso eruit. Ja, Bottas ja, is zijn laatste kwalificatie natuurlijk. Maar dat is ook klaar. En dan werd ook wel te straks gesuggereerd op tv en CSU PS in zijn laatste kwalificatie. Oh. Nou, dat, moet, dat moet je wel zien, hoewel, uh, je hebt het gezien hè, papa PS heeft heel veel blikjes Red Bull gekregen. Ja, Die is ja, niet ja. die is klaar. Ja, ja, nee, klopt, klopt. Dus ja, ja spannend en ja, die, we kijken er altijd naar. Nou ja, Alpine die heeft dan in principe natuurlijk ook gewipt en die zei, we gaan het met Jack Doohan doen. Jongens, hij staat twintigste. Ja. Uh, een slechte, slechte keuze, maar ook uh, Franco-Colapinto. Pinto. Colapinto. Pinto, Cola -pinto die, uh, ook niet zo best wel, hè? Nee, joh, die, uh, een hoop teams hebben al gezegd, we hoeven het niet. De, de, de jongen heeft natuurlijk hele mooie dingen laten zien. Maar uh, ja, dan rijden ze op een gegeven moment toch iets meer over die limiet... ...en dan gaat het allemaal fout. Ja, en dan zijn de teams in één keer niet meer geïnteresseerd. Nee, dat... Of, uh, uh, dus dat, ja, uh, die... de ene kant, die jongen laaien helemaal geweldig... ...maar je ziet dat die oudjes, in die al een paar jaar aan het rijden zijn... ...nog steeds heel erg goed doen. Maar, uh, klaar. Ja. Dus uh, ja, uh, we gaan het zien morgen. Het, wordt, uh, het is altijd een hele lange race daar. En uh, de, de snelheden zijn hoog. Uh, inhalen is niet zo heel erg gemakkelijk. Uh, ik denk dat het wel McLaren gaat worden hoor, uiteindelijk. Of Sainz gaat dan toch wel voor zijn laatste wedstrijd voor Ferrari denken. Jongens, zoek het allemaal lekker uit. Ik ga alles voorbij. En ik ga lekker een overwinningje pakken. Ja, dat zou, <laughs> mooi dat zou echt mooi zijn. <laughs> ja, toch? Maar, maar het is wel zijn laatste kans. En die Williams heeft die 0,0 kans daar. Nee, klopt. Oh, uh, klopt. Nou ja, misschien gaan ze een beetje. Een beetje nog ontwikkelen. Maar ja, veel, nee. veel kan je niet veranderen he, na ja, volgend jaar. Kan je niet veranderen. Zeker volgend jaar niet. Volgend jaar verandert er niet zo heel veel. Dus Seens uh, weet gewoon dat als hij nog wil winnen. Of in ieder geval podium wil halen. Dan moet hij het nu hier gaan doen. Want voorlopig gaat hij droog komen te staan helaas. Moe, ja. Uh, ja. En Max weet ook waar hij staat. Moe, uh, Red Bull jongens. Uh, ja. Het is uh, 6-10 hè. Ja, ja, ja. ja. Ja, maar ja, als ze als naar, naar de eerste en de tweede vrije training kijken, dat was helemaal om te janken natuurlijk. Ja, nee, ja, gewoon een zeventiende of zo, wat waard. Ja, gewoon, die waren er helemaal niet mee Dus uiteindelijk uh, doet Max dan toch wel weer gewoon het onmogelijke met denk ik toch de auto. Nou, ik weet niet of jullie het uitstapje hebben gezien. Nou, iedereen zou in de muur hebben gezeten. En hij haalt hem dan toch weer op het stuk weer net uh, gewoon uit de muur gewoon uh, door. En zette toen even de snelste tijd. Dus ja, ik denk dat er wel een paar tiende wat die auto doet, gewoon Max is. Ja. Ja, zeker. Zo moet je het gewoon precies, precies zien. En uh, uh, weet je, er zijn heel veel curiërs. Tjuno heeft even gezegd, ik wil wel naast Max. Ik kan hem aan. Ja ah, joh, ga lekker naar Dromenland. Uh, ga lekker solliciteren in Hollywood uh, bij Walt Disney. Maar hou, hou verder op. Uh, ja, uh, hij vermorselt gewoon iedereen. Maar ja, volgend jaar niet meer, want dan is hij papa. Ja. En dan uh, ben je altijd minimaal twee, tien langzamer. Ja, nou ja, inderdaad. Voorzichtig, heen, maar even wat anders, uh, Rendel. Want ja. uh, dat zijn ze ook maar steeds aan het uh, herhalen. Van, uh, was, uh, was Piastri nou buiten de lijn of binnen de lijn? Uh, ja, ja uh, ze hebben hem natuurlijk eerst de tijd afgenomen. Hebben ze denk ik toch nog de, be de beelden bekeken. Misschien met een vergrootglasje erbij. En dan is hij 0,0005 mm binnen lijn gebleven. Nou, dan heb je je tijd terug. Ja, op de tv <laughs> als, het, als je het kijkt dan lijkt het net alsof je echt buiten de baan is. Ja, maar wij, wij hebben niet alle data en zien niet alle beelden en toets en dat soort dingen. Ik denk, eh, eh, ik had ook zoiets van, nou ik weet het niet. Maar daar mogen ook wat uh, nieuwe leesbrilletjes bij de stewards. En uh, nieuwe uh, brilletjes uitgegeven worden. Maar ja, misschien toch net te binnen. Klaar. Dus uh, ik heb dan dus zoiets van, ja, wij zien niet alle data, hè, weet dus, het zou wel 0,005 0, 0, 0, 0, miljoen geweest zijn. Ja, nou ja, ja inderdaad, hij heeft die massa gehad. Dat heeft die massa gehad. Zeker, <tot> nou ja, waarschijnlijk is die meteen, uh, is meteen uh, gaan uh, protesteren, hè, denk ik zo. Ja, of gaat dat ik, niet zo? Ik, ja, ik weet het niet. Uh, gelijk, denk ik. Die hebben natuurlijk ook die data. Dus die hebben gezegd, hij zat er wel binnen nee, hij zit er niet binnen. Hij zit, je krijgt zo'n eens niet een spelletje, krijg je dan. Ja, dan heb ik wel heel snel zoiets van, uh, nou ja, uh, uh, uh, uh, ik heb... Ik vind het dan ook wel goed dat ze dan toch wel gelijk zeggen, nee, ik krijg zijn tijd terug, klaar. Ja. Dus, uh, dit is natuurlijk heel goed voor McLean, hè, voor uh, de constructeurskampioenschap. Uh, want, uh, ja, uh, Carlos Seens, ja, en uh, in principe, uh, jongens, Leclerc, die krijgt natuurlijk heel veel straf. Dus, uh, ja, wat met, is het? Tien team, plaatsen? Uh... Tien plaatsen, ik, ja. ik weet niet wat in jou staat, maar volgens mij staat hij in een andere stad, of niet? Hoe, uh, ja, weet nee, je, nee, ik, <laughs> ik, ik, ik weet het ook niet. Zal ik eens even kijken, hè? e 14e. oké. Ja, dan, dan is het al moeilijk om naar de punten te gaan rijden. Mooi, zeker. Meer punten te gaan halen. Uh, wat moeten we halen? 22 punten meer als uh, McLaren? Ja, dan, dan moet het heel erg hopen dat Piastri en Norris elkaar morgen in de eerste bocht vol aframmen. Ja, maar dat, dus dat gaat, deze, gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Die gaan gewoon dat uh, consulteurs die, die titel binnenhalen. Het is uh, toch altijd weer enkele tientallen miljoenen meer als een tweede plek. Dus uh, ik denk dat, uh, dat uh, uh, vanavond uh, even gesproken wordt met beide, uh, met beide heren en dan wordt gezegd en we gaan niet lopen klooien. Jullie gaan gewoon even lekker die punten binnenhalen, klaar. Ja, zo is dus, uh, het. We wachten het een beetje af. Dus, uh, ja, nee, ik had uh, trouwens, uh, Benno had ik uh, eerder in de uitzending en uh, ja, die zei van uh, 12 januari, er gaat er echt wat uh, gebeuren op, uh, op de radio. Uh. Ik heb en het had volgens mij betrekking op jou. Uh, <laughs> uh, eng hè? <laughs> ja, hij zei, hij heeft een, een appje gestuurd, we willen een special met jou gaan maken over uh, 30 jaar Autopassion. Uh, toen had ik gezien dat het 30 jaar te laat, maar dat maakt niet zoveel <laughs> zo uit. <laughs> nou, De reclame heeft geen zin meer. De deur is toch ja, de gesloten. Ik is nu voor oh. de raak. Maar ja, vandaag eh, eh, eh, om de klanten erover. En toen zeiden ze, jij kan gewoon een boek schrijven, volgens mij. Ik zei, nou, de dikke Vandalen gaat er niks bij worden. Wat ik in 30 jaar modelauto's meegemaakt heb. Uh, in de winkel, maar ook uh, gewoon buiten de winkel op uh, beurzen, maar ook op het circuit. Want vroeger stonden we natuurlijk ook gewoon met een steentje op het circuit. Hè? Ja. Dat waren gewoon hele mooie tijden. Uh, dus ja, uh, daar ja, zijn wel uh, prachtige dingen vroeger gebeurd. Dus ja, ik kan wel, uh, ik denk wel dat er wel wat verhalen uh, naar voren kunnen komen. Want ja, ik heb in principe de hele modelauto-industrie wel in de laatste, nou, 30-jarige winkel, daarvoor nog zes jaar, ook in de business. Uh, 36 jaar heb ik wel helemaal zien uh, evolueren tot wat het nu is, uh, tot prachtige modellen. Zeker, en uh, jij hebt het meegemaakt in de, in de winkel. Ik werd zelfs, het is echt waar, hè, in het uh, dorp uh, aangesproken van, weet je, dat was zeker dat je programma gaat doen met rendel dan kom je zelf niet aan het woord hoor, weet nee, je wel. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. <laughs> Nee, maar... De, de, ja, daar kan... je nog, heb, je, heb je misschien nog klanten die mee willen komen in de uitzending... en over jou praten? Joh, die komen niet aan het woord klaar. Ja, mooi, hè? <laughs> klaar. Ja, nee, jij, jij werd echt uh, heel veel te vertellen. Over dat ja, boek trouwens, ik heb dat uh, boek uh, binnen... van het uh, dossier uh, van het uh, circuit van uh, oh, Michel Fayant. Ja, ik, uh, ik krijg het volgende week. Een vriend van mij heeft het opgehaald... maar ik heb het nog een keer, die komt volgende week langs. Dan ga ik het op mijn gemakje bekijken. Ja, ik heb hem ook nog... Ik kreeg gisteren binnen, dus... Uh, Heel spannend. Ja. En, en, en je hebt je stickers gekregen, dus jongens helemaal heb je was helemaal happy ik, ik was er Ik was zo blij met de stickers. Ja, dat dacht ik al. Ja, mooi hè? echt ja, mooi. Mooie tijd. Ja, zeker. Ja. zeker. Dus... Als je nog meer tegenkomt, krijg je het ook van. Oh, top. Want we zijn hier echt aan het opruimen en we komen steeds meer dingen tegen. Top, top, top. Dus uh, ja. zoveel doos nog, uh, nog niet uitgepakt. Ja, nee, even, even, even, even gewoon eigenlijk. Ja, we zijn lokale radio, dus het uh, kan wel. Ik was gisteren nog uh, bij Henk uh, Eurosound uh, in, uh, in de zaak. Die ken, je natuurlijk, uh, die ken je natuurlijk ook wel. Ja, die ken ik ze zeker. Ja, ja. dus uh, nou, ja, hebben we het ook nog even over jou gehad. En, uh, ja, rendel en uh, die babbelde altijd zo uh, veel. En, uh, <laughs> nou ja, heel gezellig in ieder geval. Dus, uh. Ja, En die zit ook al heel lang in het vak, hè? Ja. Nou, uh, die zit ook uh, heel lang is daar bezig daar bij het station. Dus, uh, ja, en dan, ja, komen er, ja en dan bellen de klanten op. Uh, ja, ik heb een uh, moertje dit uh, nodig. Uh, voor zoveel millimeter en zo lang. Heb jij die uh, misschien? Ja, natuurlijk wel. En dan komen ja. ze even later binnen, hè? En dan pakt hij zo op uit één doosje. Hatshikidee. En dat heb jij natuurlijk ook in de zaak. Ja, ik, ze komen hier natuurlijk ook opbedellen. Ik moet wel zeggen, de laatste dagen. En uh, zeker vandaag, want vanmorgen was die echt. Uh, file voor de winkel, zullen we zeggen. Dan um, uh, komen ze binnen. Uh, heb je die nog? En denk ik, nou, die zijn, kunnen er wel eens op zijn nu. Want die gaat wel erg hard weg. Ja. En dus, uh, er zijn nu ook wel mensen die wel, wel bij mij nu aan het misgrijpen zijn. Ja, twee weken geleden zag ik hem nog. Ja, dat je hem toen mee moeten nemen. Dus uh, het gaat wel hier wel, moet ik zeggen. Uh, het is nog niet leeg. Maar er zijn wel heel veel dingen die mensen altijd wel wilden hebben, die zijn opeens dan toch wel verdwenen. Dus, ja, en ja. die zijn ook uh, net uh, dan uh, misschien financieel uh, binnen handbereik, of ja. dat de vrouw het goed vindt natuurlijk, dat kan ook. Ja, maar die vinden het meestal wel goed. Het zijn vaak uh, de keels die lopen te zeiken, oh. dus het is uh, heel simpel. Uh, de, de, de mannen die lopen altijd twijfelen en die vrouwen zitten dan hier op een bank, die zeggen hij zit hem zo te zeuren, <laughs> en uh, klaar, en uh, huppakee, neem nemen allemaal mee. En dan zit ik gelijk bij zo'n man van ik weet niet hoor, maar als jij nou in bed ligt met haar, zit je dan ook zo te denken of je het wel of niet gaat doen? Oh ja, nou, dat ja. Dat, dat, die er gelijk bij ja daar is hij af en toe wel mee bezig. gelijk <tus> dumpen. gelijk dumpen. Dumpen. dumpen. nou ja bij, bij Max is het in ieder geval gelukt hè dus uh... ja nee, Max is gelukt die heeft is nodig. Ja, ja helemaal goed die ging als de weer. <tus> Ja, en als het allemaal niet goed gaat uiteindelijk in de relatie, weet je ook gelijk uh, wat het is om te, te betalen. naar als zo iemand, dus uh, dan gaan we gaan het wel zien. Maar, ja, uh, ik, nou ja. ik, verwacht, ik verwacht het kaartje nu wel van de trouwerij. Zullen ja, nee, dat is een mooi, een mooi collectors item hoor, trouwens. Ja, ja dit, uh, helemaal super, toch? Ja, dus, uh, als ze die, zou, die zouden kunnen krijgen. <laughs> dus we, we gaan het zien. Ja, nou, helemaal, ja, helemaal geweldig voor ze natuurlijk. Hoor. En dan zeggen die mensen, ja, Max over Hé, hey, die jongen is ook al 26, 27. Ik weet niet hoor. Hoe, hoeveel pappen zijn er niet oh, zo? 27 is al papa. Ja. Maar iedereen heeft het allemaal over die jonge Max. Nou, die is inmiddels ook wel een beetje volwassen geworden. Dat, Kom, is, dat is ook zo. Ja, ja toch? Maar, maar dat, merk je ook, dat merk je niet alleen uh, gewoon aan de leeftijd. Maar ook ja. echt op de baan, vind ik wel. Al denkt Russel daar anders over, natuurlijk. Ja, maar weet je, ik, ik, ik zou je vertellen: nou, de vanmiddag een klant. Ze dus zeiden: dus Rendel, hoe zou jij dat in jouw race-serie uh, oplossen? Ik zei: Nou, er wordt heel kort over gesproken. Ik zet die twee zet ik gewoon midden op het circuit. Op het rechte eind, Bij de finishlijn, Met een tafeltje, met een biertje en een glas. Als wijn zit ik die alle twee neer. En die mogen daar niet verdwijnen voordat ze het uitgesproken hebben, klaar. Ja en toen zeggen: nou zo gaat het gewoon gebeuren als ze zich als kleine kinderen gedragen dan ga ik ze ook als kleine kinderen behandelen schlagen. ja ja <laughs> ja, nee, ja, ja precies <laughs> dus uh, ja weet je het is smeurigheid in de formule 1 ik heb wel zoiets van jongens moet het nou maar ja aan eh, de andere kant zoals Norris het zei hè, die zei het gewoon echt hé hey, jongens dit is wel heel wel leuke tv <laughs> ja dat is toch zo maar het lijkt eigenlijk net een beetje wat ik zag uh, vorige week zag ik, uh, zag ik uh, Russel nog uh, gewoon een Handje geven na nou afloop van, uh, ja. van, uh, ja. van de race uh, aan, uh, aan uh, Max. En, uh, dus ik denk, nou, er is eigenlijk helemaal niks, uh, niks aan de hand. Maar op een, ja. een of andere manier is dat in één keer is dat losgekomen, zeg maar. Ja, nou ja, het schijnt wat bij die stewards. Kijk, iedereen heeft natuurlijk uh, zijn mening erover. Ik heb gezegd, ja, wij zijn er allemaal niet bij geweest. Maar er schijnt wat bij die stewards gebeurd te zijn... Uh, waar Max het niet helemaal mee eens is. En die heeft hem in feite uh, even op zijn plaats gezegd uh, een matennaaier genoemd. Ja, dat is niet leuk als je over een rijdt. Dat gaat zeggen natuurlijk. Uh, en uh, Russell, die heeft uh, in eerste instantie helemaal niet op gereageerd. Nou, dit weekend... ...heeft hij volop gereageerd met dingen dat ik dacht van... ...ook niet slim, weet je. Uh, en dan denk ik van, ja, jongens, hou op met deze ongeheim. Die, die, die pers, die, die... Kijk, kampioenschap is verlopen, dus ze zoeken nieuwe dingen. Die pers vindt dit geweldig. Ja, natuurlijk, en helemaal de Engelse pers... als ze uh, ja. tegen, tegen Mars kunnen zijn, dan... Uh... Ja. Ja, Staan klaar. ze dus bovenaan. Uh. Niet heel erg slim, zeg ik maar weer. En, uh, uh, maar ja, dat, uh, daarom, ik had ze op een tafeltje gezet met alle pers erbij. Zoek het even uit, maar jullie gaan het uitpraten. En ik wil jullie straks zoelen, terwijl ik jullie terug op het stuk uh, zien komen. Dus uh, nou, ja, de... het, zijn, het zijn ego's, hè. Ja. Dus, uh, ja, ze, ze hebben een winter om over na te denken, zullen we zeggen. Zo, zo is, dan is er er. Nou, eh. morgen, om, uh, morgen om twee uur de race. Ja. En uh, ja, dat... ja, dan uh, moeten we weer even een paar maandjes wachten, hè. Ja, maar weet je wat wel? We zaten net ook naar het TV te kijken. Het is de laatste keer dat de auto Passion een kwalificatie. Uh, ook oh, dat is. nog. Ja. Dat ook nog. Dus ook uh, dat voor de, de rijden zoals de laatste keer. Ik zei nou, jongens, dan moet ik toch maar heel snel die boerderij vinden met uh, die, uh, die mengcave erbij. En dan gaan we daar wonen en dan gaan we gewoon daardoor. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zo is het ook, Randall. En uh, ja, nou, als de Formule 1 weg is uh, uit Zandvoort. Uh, kan je de ETCC niet een beetje uitbreiden. Dat, dat dat dan de hoofdact van dit jaar wordt of zo. Nou ja, ik heb nieuws voor je. Ze hebben geluidsdagen over dan. Dus dan kunnen we er komen. Dus ik moet ze binnenkort even bellen. Jongens, uh, je hebt straks uh, drie uh, geluidsdagen over daar in Zandvoort. Uh. Ik heb heel leuke lawaaiauto's. <laughs> nou ja, dus. Dus gaan We gaan zien hoe ze het invullen. invullen. Uh, ik vind het slim wat ze doen. Je zag het toch een beetje teruglopen. En ja, ze moeten hun eigen broek ophalen. Dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. Klaar. En, uh, dus ik vind het best wel een beetje slim dat ze zeggen... ...jongens, we trekken de stekker eruit. En dat uh, doen we op het hoogtepunt. Want reken maar, 2025, uh, heb ik begrepen... ...is de kaartverkoop nog niet zo heel erg uh, wild. Maar 2026 is binnen een maand uitverkocht. Ja, dat denk ik ook. Maar ik heb ik heb wel een kaart een kaart voor 2025, dus dan ben ik erbij. Nou, helemaal super. Nou, dan zie ik je mezelf al van links en rechts gaan op de tribune. <laughs> zeker. Ja, toch? In het oranje. In het oranje. Ja. Oké, okay, Rendel, dankjewel. Wel wel. Uh, Volgende week weer. Zeker, en een hele fijne zaterdagavond. Ja, en uh, we ja. spreken en? elkaar weer. Oké, okay, dus... 12 januari, spannend hè? 12 januari. Ja. Spannend, ja, ja. spannend, spannend, spannend. Oké, okay, Rendel. <laughs> ja, hoi. I Let them drown me All I know is 10.35 And I'm thinking, thinking God, you found me That yeah, you found me Every day I go places in my head Darker thoughts are hard and know They look like monsters in my bed And every time it's like a rocket through my chest The TV make you think the whole world's about to end I don't know where this night is going Zojuist horen we weer heel veel over het uh, autosport. Uh, in de autosport uh, van de uh, en uh, Beverwijk, natuurlijk. Met uh, Rendel los. En dankjewel, Rendel. Volgende week spreken we elkaar weer zo rond kwart over vier. En een mooie, ja, mooie de 1, 2, 3 hè, morgen. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, allemaal verder gaat vanaf twee uur. aan de collega's van NPO Radio 3. Die hadden gisteren een actie, draaiden ze achter elkaar deze plaat. Hè? Dus was je afgelopen en opnieuw. Was je afgelopen en opnieuw. Net zolang totdat mensen dus doneerden voor het goede doel... Voor, voor het aanvragen van die plaat. Bleef de DJ de plaat maar draaien. Maar op een gegeven moment zijn wel heel veel luisteraars afgehaakt. Piet, dat snap je ook wel hè? Ja, dan haak je af, hè. je hebt genomen, een keer hetzelfde plaatje haak je af. Elke keer hetzelfde plaatje, maar het is ook elke keer hetzelfde liedje op het veld, hè? Ja, dat zie je ook wel een beetje inderdaad. We waren natuurlijk redelijk, ik zei al, zeg maar, hoe oh, het nog veel erger wordt. 4-1, 4-1, 3-1, sorry. Uh, onze tegenstander die was al toch wat sterker in de tweede helft uit de rust gekomen, had ik al verteld. En ze hebben een, een, een spitsloper die heet Nani of Mani. Een, een, een getinte jongen. En, uh, ja, die hier uh, tijdelijk verblijft in Nederland. Maar die biedt de club heel erg verrijkt met zijn spel. Want er is echt een fantastische, snelle, kleine, snelle spits. En de eerste, keer, de eerste goal, de 1-1 scoorde hij zelf. De tweede hebben we hem uh, eigenlijk neergehaald. En dan werd het een strafschop. Dan kun je zeggen ja of nee, maar oké. Okay. die werd door een andere keurig ingeschoten. En nu is het weer Nani. Ik heb hier een paar mensen uit op Roek- uh, en Waterland zitten die uh, nou, je hoort hier roepen. En hij maakt nu in de 88 e minuut, 89 e minuut 3-1. Dus het is, uh, we zitten weer bijna bij die 4-1 van vorige week. Ja, je zit volgens mij uh, midden in vijandelijke uh, gebieden daar, uh, Piet, of ja, niet? Ja, er zit inderdaad. We het, het, het, het, het ja, zitten natuurlijk allemaal op de tribune, daar, Omdat het gewoon geen, geen andere plek is waar je kan zijn. Met het slechte weer. Maar uh, dus, ja, er zitten inderdaad wat mensen van de tegenpartijen hier in mijn omgeving. En die, dat zou ik meestal langs de lijn, maar dat is niet, niet echt aan Nee, zeker niet. Dus het, het, het, maar het blijkt is dat we weer dit jaar de laatste wedstrijd ook moeten gaan kiezen En dat we ons nou, in de winterstop maar uh, heel erg uh, moeten gaan bedenken hoe we dat allemaal op gaan lossen in, in het volgende voor, voorjaar. Gelukkig hebt, komt die er nu aan, hè, Piet. En uh, kunnen we daar inderdaad over gaan nadenken. In ieder geval de trainer hè, kan dat doen. De trainer gaat erover nadenken, denk ik. En uh, wij ook met z'n allen. En, uh... Zeker. Dus, uh, ik denk dat dit gaat dit niet meer worden. Nee. 3-1. Er gebeurt er nog wat, dan meld ik me nog even. En anders dan we het hierbij, Rob. Anders... Is goed. Weet, en, jij, uh, weet jij wanneer ze uh, weer uh, beginnen? in het nieuwe jaar? Nou, ik, ik dacht 18 januari of tegen Edo. Edo thuis. De eerste thuiswedstrijd. Dat reis. zegt mij ook wel iets. Dus volgens mij klopt dat wel, inderdaad. Ja, en dus... ik denk dat ik er wel redelijk dichtbij zit. Zeker ja. weten. Nou, Piet, ik wens okay. je een hele uh, fijne zaterdagavond. En, jij... en, eh, hè, en eh, geniet even hoor. van, uh, van uh, de winterstop en dan uh, komen we in januari weer bij terug. Gaan we doen. Oké, okay. hoi. Oh, ja, hoi. Change your mind Ik had het net over die actie van uh, Rob van uh, NPO 3. Die uh, achter elkaar maar die plaat van uh, Mariah Carey en I wat voor Christmas uh, bleef uh, draaien. Net zolang tot totdat hij helemaal geen luisteraars meer uh, over had. Uh, zo'n beetje. Maar de andere radiostations zoals uh, Q-Music, uh, wij zelf natuurlijk. Uh, die waren daar heel erg uh, blij mee en dankbaar. Die hebben ook nog even een berichtje gestuurd uh, naar aanleiding van uh, die actie uh, Fred. Van, uh, kan je dat niet vaker herhalen, gewoon uh, zo'n uh, zo actie... Uh. Ja, Het zou in principe wel kunnen natuurlijk. Ja, maar het was ook voor het goede doel. Dat moeten we niet vergeten erbij te vertellen. huis gaat er weer aankomen voor de Meta Kids En ja, de 3FM zet zich weer helemaal in voor het goede doel. Ja, ik krijg me eigenlijk af waarom we eigenlijk nooit een soort van glazen huis hier in Zandvoort hebben gehad. Bijna hebben we die. We hebben bijna, dat is echt waar, bijna bijna gehad. Ja, want er is toch wel animo voor, zeg maar. Zeker, maar ja, het werd net even te, te moeilijk om de vergunningen en dergelijke ervoor te regelen. Ja. Maar dat zat op het uh, Raadhuisplein uh, gekomen dan. Ja. Wat nou, ze ja, ja. nu uh, gebouwd hebben, zeg maar. Ja, en uh, ja. daar... Uh, maar ah, er, er zijn nog meer plekken hier in Zandvoort. Dus, Zeker, bij dus deze. bij deze als iemand denkt van, hé <laughs> hey, leuk, daar wil ik aan meewerken. <laughs> ja, ja, daar hebben we het altijd hartelijk welkom. Zeker weten. Hey Fred, goedemiddag. Goedemiddag. Goed je weer te zien. Ja, vorige week even andere verplichtingen natuurlijk. Ja, ja, ja de Sint was in het land. Ja, dus, de Sint was in ja, het ja, land nou, en nee. dan, uh, ja, jij ja, uh, ja, ja moest... Pst. Op schoot komen bij Sint of... Uh? Ja, ja, bijna. Bijna. <lacht> of andersom waarschijnlijk. Andersom, ja, ja, ja. ja oké. Okay. Dat snap ik hem. <lacht> en uh, niet meegenomen naar Spanje jammer genoeg N voor je? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik had wel graag naar Spanje gewild, maar... <lacht> ja, wie niet? Ja, daar is het ook een uh, dikke 20 graden op dit moment. Dus uh, ja, prachtig dat, weer. Ja, is prima weer daarom. Z zeker. Nou ja, maar uh, we zijn er weer. In de studio, aan de tolweg En uh, jij gaat zometeen weer uh, Entertainment for You'en... Ja, ja, en uh, er komt natuurlijk iemand uh, in de studio vandaag. En dat is uh, Gerry Holland. En die komt zijn uh, nieuwe single promoten: Een afscheidsbrief. Nou, ik hoop het niet. Nee! <laughs> dat het een afscheidsbrief is. Nee, nee, nee, nee, nee. Moeten we niet <laughs> hebben. En uh, we gaan bellen met uh, Aukje Fijn. En haar nieuwe single heet Tranen van Verdriet. En uh, Jos, waarschijnlijk gaan we ook bellen. En zijn nieuwe single heet Zonden. Zonden. Ja, zeven zonden. Oké. Okay, okay. ja, nou. ja, dus, uh, wat, wat zijn jouw zeven zonden? Ja, nee, daar <laughs> hebben we het even niet over. <laughs> Ik sla even een rondje over als het, uh, okay. als het goed zit. <laughs> nou ja, maar over. leuk. Dus ja. het uh, wordt weer een uh, mooie volle show. Ja, we gaan weer lekker van start. Lekker knallen. En, uh, ja, nog even een paar weken. Dan, uh, dan zijn we natuurlijk met een hele lange huis. Heb je al een beetje Jingle Bells ook vanmiddag? Of hou je nog een beetje in? Uh, nee, ik, heb, uh, ja, ik hou me wel een beetje in. Want ik ga niet uh, gelijk uh, vol los in de kersthits uh, natuurlijk. Maar uh, ja, ik ga er wel enkele draaien. Waaronder uh, Emma Heesters en Snelle natuurlijk. Oh uh, ja. En uh, Wolter uh, ja. Mooi, mooi, mooi. Ja. Dus dat zometeen na vijf uur hier ja. bij ZFM. En als ze denken van nou, die muziek die Fred draait. Uh, ik wil iets anders horen. Heb jij daar een oplossing voor? Ja, dan moet je gewoon even mailen. En dat uh, doe je gewoon via uh, www.zfmartisten.nl. Www.zfmartisten.nl. Ja, aan elkaar. Aan elkaar. Ja, zfmartisten. Zfm niet streepje artiesten, maar gewoon zfmartisten. Ja, aan elkaar inderdaad. Ja. Aha. .nl. En dan uh, kun je daar rechtsboven eventjes een mailtje naar me toe sturen. En dan gaan we die lekker draden. Draaien. En, de, en dan zit is... je gewoon uh, live uh, in de studio. Ongelooflijk. Ja, ja, en ze mogen ook bellen natuurlijk. Tuurlijk. Ja, als ze in de uitzending willen, is het ook welkom hoor. 06, oh nee. Je bedoelt uh, 02357 <laughs> 30393. Dia. Dia. Of uh, 023 57 31969. Mocht de andere lijnen bezet zijn... dan kan je twee lijnen kan je me terroriseren hier in de studio. <laughs> ja, dankjewel. <laughs> oké, okay, nou, ik wens jou heel veel plezier. Ja, dankjewel. En uh, ja, ik uh, ga nog één plaat draaien... en dan uh, is uh, de uitzendtijd weer helemaal voor jou. Leuk oh, uh, dat je er weer bent. Ja. En uh, blijf lekker luisteren en bedankt voor het luisteren trouwens. Drie uur lang wordt zat op zaterdag volgende week... dan ben ik er gewoon uh, weer... En uh, ja, daar gaan we er weer wat uh, moois van maken, toch? Zeker weten. Ja, de laatste plaat voor het uh, nieuws weer van vijf uh, uur. Dat noemen ze een beetje een freakplaat. Dat is deze van New Shoes en I Can't Wait.